van tv Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef en Zij stuurt mijn kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief Met een prachtigste verhalen En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden dan stort ze mijn hart van liefst uit Londen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 met het prachtigste verhaal. God, wat is er niet? Vonden. Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. ZFM So Tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted. That's right. Het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 Tenzij Bye, Instead of cars, copper product, space suit, about the stars. Give me scoop, I'll show you the stars. Pockets on shrek, rockets on deck. Tell me what's next. Alien sex, I'ma disrobe you. Then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you Tot zover het ritme van Ziervelle. Via de kabel op 104.5.